Ja, precies. Nou, en dat is, uh, dat is, dat is prachtig, uh, om het zomaar te zeggen. Ik hoop dat hij een beetje last van occupatie heeft gekregen. In ieder geval <laughs> het al gezien. <laughs> ik uh, ik uh, heb in ieder geval gezien dat hij toch wel flink wat uh, veroorzaakt heeft. En eigenlijk uh, zijn wij de minister zelfs nu op dit moment heel dankbaar.